9 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... voelen zich diep geschokt en geschoffeerd... door de kritiek op hun rol bij de reddingspogingen... rond de bultrug op het eiland De Razende Bol. Dat staat in een verklaring op de website van de Reddingmaatschappij. De KNRM is vooral boos over de beschuldigingen van Rederij Noordgat. De Rederij had in diverse media gezegd... dat de KNRM zijn poging had geblokkeerd om de bultrug te, te helpen. De KNRM wijst erop dat het de politie te water... Was die iedereen de toegang heeft ontzegd, en dat de reddingmaatschappij hier niets mee te maken heeft gehad. De politie te water heeft proces voor Baal opgemaakt tegen Noordgat... omdat de rederij het toegangsverbod overtrad. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is flauwgevallen en liep daarbij een hersenschudding op. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Clinton last van een buikvirus. Daardoor ruikte ze zo uitgedroogd dat ze flauw viel. Clinton herstelt thuis van de val. Waarschijnlijk duurt dat nog een week. Ze heeft een reis naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika afgezegd. In zijn woonplaats Nederhorst den Berg is Hans Zoet overleden. Behalve als tv- en radiopresentator maakte Zoet naam als ballonvader in binnen- en buitenland. Zoet eh, begon zijn carrière begin jaren 60 bij de Vara. Voor die omroep presenteerde hij onder meer het actualiteitenprogramma Dingen van de Dag. En later presenteerde hij Met het Oog op Morgen en het klassieke muziekprogramma Fuur Elise voor de NOS. Hans Zoet is 73 jaar geworden. Voetbal, na zes duels zonder overwinning, heeft AZ weer eens drie punten gepakt. Bij Pek Zwolle wonnen de Alkmaarders met 2-1. De wedstrijden FC Groningen, VVV Venlo, Rode JC, NAC Breda, NEC tegen, eh, NEC tegen PSV zijn nog niet afgelopen. Het weer, een enkele bui, halverwege de avond is het even droog, maar later en vannacht gaat het weer regenen. Het koelt af naar 6 graden, morgenochtend nog wat buien, maar smiddags droog en af en toe zon. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Laten we eens even een rondje langs de velden maken. Nijmegen, Ronald van der Geer. Onveranderde stand na 16 minuten. 1-0 door de goal van Jurgensen naar de corner van Narsing. Dat gebeurde al na een minuut of tien. Verder weinig eigenlijk opwinning. Behalve dan als NEC is gaat jagen op de defensie van PSV. Dan kruipt het stadion erachter en dan lijkt het net alsof er veel gebeurt. Maar dat gebeurt tot nu toe nog niet zo heel erg. Veel. Groningen VVV racht nog niet mee. 0-0. En had ik jou verteld over het bandje van de scheidsrechter... met daarop het woord respect. Hij zou dat laten zien als dat volgens Kusebujuk niet getoond werd. Nou, Robert Maaskant maakt zich druk aan de zijlijn. Kusebujuk naar hem toe, grijpt naar zijn zak... trekt een bandje eruit waarop de woorden respect staan... en houdt hij zo voor het gezicht van Maaskant... die dus niet werd weggestuurd, maar mocht nadenken over zijn zonde. Nu al een van de momenten van het weekend... want hier gaat over gesproken worden. 0-0. Roda Nak, Frank Wielheid. Ja, omdat er niet zoveel te bespreken valt, vrees ik verder. In ieder geval vandaag niet 60 minuten zijn we onderweg. In deze wedstrijd Roda tegen NAC Hadou hier bij NAC erin gekomen. Hij werd uh, uitgefloten door het publiek dat hem vroeger toejuichte bij Roda JC. Maar het heeft tot niet, nog niet tot beter voetballen geleid in dit duo. Gelukkig wordt er bij wel gescoord. Aijeld Kloosterboer. 13-9 in het voordeel van Blauw-Wit. De nummer 3 van de competitie thuis tegen de nummer 1. Blauw-Wit dus op voorsprong verdient. Want Blauw-Wit speelt met het hart. En koploper PKC gooit er eigenlijk met de pet naar. Zojuist Richard Kunst weer een strafworp gemist. Tot groot vermaak van het Amsterdamse publiek. Ik zou zeggen, laat ze maar door iemand anders nemen. Want het gaat hem vandaag niet meer lukken. De topscorer van PKC. Blauw-Wit staat dus voor met 13-9. Vier doelpunten verschil na tien minuten spelen in de, eerste, in de tweede helft. I'm mm -hmm. Ten Stal. met Suddenly I See. Sinu moest al heel snel naar het net toe. Dat uh, uh, ruimte, Ronald van der Geer. Uh, die Sinu die heeft trouwens al heel wat Nederlandse clubs achter de rug, hè? Ja, um, zeker. Utrecht. Uh, nou, nou overval je me een beetje. Heer de Veen heeft hij gespeeld. Hij heeft ook nog in Turkije gespeeld. Maar goed, dat telt natuurlijk niet als Nederlandse club. Volgens mij nog bij Telstar onder de lat gestaan. Ja, ze kunnen nog wel even, RKC, even doorgaan. AZ, RKC, AZ, FC uh, PSV. Ja, je hebt een lijstje voor je. Ja. Dit, dit, dit levert jij niet zomaar op. Maar goed, nu kunnen we inderdaad NEC eraan toevoegen en heeft hij de gang naar net inderdaad al na 10 minuten moeten maken omdat Jurgensen gewoon goed reageerde. Maar ook niet echt werd gedekt. Op een corner van, van Narsingen. En zo kwam PSV dus aan die 1-0 voorsprong. Stand die nog altijd na 22 minuten. Hier op het bord staat in Nijmegen. Maar NEC heeft zich toch ook wel in het, in het duel gemeld. Want diezelfde Jurgensen moet toch met regelmaat aan de bak tegen Platje. En ja, die weet zelf niet eens wat hij doet. Dus laat staan dat een tegenstander zich daarop kan, kan instellen. Hij was echt te laat bij een goede actie van de NEC. Over de linkerkant. Strak voorzet van Comboy Waar Platje bij de eerste paal kwam voor Jurgensen. Maar uiteindelijk de bal over de goalschoot van, van PSV. NEC heeft even gewacht. Maar heeft zich nu toch echt wel in deze wedstrijd ook gemeld. Zet druk op die laatste defensie van, van de Eindhovenaren. En niet altijd slaagt PSV erin om zich onder die druk uit te spelen. Sterker nog, PSV wordt vaak gedwongen om de lange bal te spelen. En dat lijkt toch weer koren op de molen van NEC te zijn. Dat er nu ook weer vandoor is. Met Comboy weer een voorzet vanaf de linkerkant weggewerkt. En dan platje En een schot dat onderweg nog wordt aangeraakt. En uiteindelijk belandt in de handen van Boy Waterman. Maar die naam kan ik toch meer noemen Dat die van Sinou als maar geen land als er worden gesteld. Want Waterman heeft het gewoon een stuk drukker... dan die uh, Galitie nu in deze fase van uh, de wedstrijd. Na 22 minuten is het 1-0 voor uh, PSV. Maar NEC heeft zich gemeld en drinkt dus wel degelijk aan. Sterker nog, verovert nu de bal weer. Omdat het gewoon veel te lang duurt achterin bij uh, PSV. George op En dan moet Bouma weer een overtreding maken. is zoveelste. Roda tegen NAC. Frank Wielaert. 0-0 nog steeds. Ja, en uh, je verheugt je bijna op de wissel van Hupperts... die dan de ploeg in mag komen. En dat gaat nu gebeuren voor uh, de loge. Want uh, Huppert de laatste weken is in ieder geval iemand die wat leven in de brouwerijen brengt. En daar zitten we ernstig op te wachten in deze wedstrijd tegen Nak. Hadouier, mag je dat eigenlijk ook van verwachten? Maar die heeft het dat, dat nog niet echt kunnen laten zien. Uh, bij een Nak, waar de voorhoede sowieso het een beetje overlaat. Uh, af laat weten vandaag. Hooi nu met een uh, crossbal. Helemaal naar de andere kant. De moet naar Hadouier. Maar die bal is te hard, te scherp. Hooi heeft het vandaag helemaal niet. Daar waar hij de afgelopen weken in ieder geval uh, periodes van de wedstrijden nog wel dreiging had, zijn tegenstander het heel erg. Moeilijk maakte, voorzetten kon geven. Niet één zinnige actie vandaag van Hooy gezien. En dat is uh, opvallend. Ook deze bal levert hij dus zomaar in. Waardoor Roda nu weer kan aanvallen. Ramzi dreigt ook de bal kwijtraken. Oeh, harde tackle daar van Goodell. Het mag door omdat Roda balbezit houdt. En via Donald Hupperts bereikt. Hupperts met wat ruimte. Die gaat graag lopen met de bal aan de voet. Geeft een aardig steekballetje ook richting Donald. Maar die is niet snel genoeg om erbij te komen. Luijks kiest voor het zekere in plaats van het onzekere. En roeit die bal over de zeilen. En zo houdt Roda wel balbezit. Maar wordt het dus nog niet gevaarlijk. Iets wat totaal ontbreekt in deze tweede helft. En wat we nauwelijks hebben gezien ook nog voor de rust. Nu de ingooi richting Hupperts. De bal komt weer terug. Bij Montijnen opnieuw Hupperts uit de draaibal voorgeven. Dat lukt niet, want Seuntje zit ertussen opnieuw een in ingooi voor Rode JC. We zijn 68 minuten onderweg in Kerkrade en het is 0-0. Grote vraag is natuurlijk, dat tonen van dat bandje heeft dat nou geholpen, Rachner? Ja, Maaskant Die had zich wel koest, heb ik het idee. Nou, het zou kunnen dat hij zich iets rustiger gedraagt. Maar er gebeuren wel gekke dingen. Het is 0-0, 68e minuut zit er zojuist op, minuut 69 in het stadion. Bal zit VVV. Groningen even met 9 man, omdat de leeuw. Een bloedend ooglid heeft onder zijn rechteroog. Ik kijk even naar deze aanval. Komt er een schot van misschien wel Linsen vanaf de rechterkant? VVV zet de bal door. Daar komt hij, denk ik, met Kullen. Nee! Die gaat op de een of andere manier over die bal heen. In vrijstaande positie bij de verre paal. Op die voorzet van Linsen. Veel beter krijg je ze niet. Want dit was toch het spreekwoordelijk presenteerblaadje. Nu is het wildschut daarover zometeen meer aan de linkerkant. Veroverd een hoekschop via de benen van Johan Kappelhof. Maar die de leeuw wordt verzorgd met een flink bloedend gezicht. En dat gebeurt na een kopduel van de net ingevallen Wildschut. Nou komt de bal bij die twee vanuit de lucht vallen. Maar heb ik een beetje het idee dat hij misschien wel richting het hoofd van de leeuw kopt. Express in plaats van richting de bal. Het was een hele merkwaardige actie. De bal was daar zeker niet. En Wilschut gooit dus zijn hoofd eigenlijk wat achteruit in dat duel. Alsof hij hier misschien wel een expres wilde raken, alleen het gek is. Er kan niet veel gebeurd zijn daarvoor, omdat die Wildschut pas twintig tellen binnen de lijnen stond. We vallen mooi in die corner van Van Halen namens VVV. Weggehaald door Kwakman, verder naar voren toe. Daar wordt opgepakt door Wildschut en eh, Groningen er dan achteraan. Ze zijn volgens mij weer compleet, want de leeuw jaagt hem op. Het is nog wel altijd 0-0 na bijna 70 minuten. Typisch gevalletje weer hier. Zanka en Jurgenzen scoorden voor PSV tegen NEC. Ronald van der Geer. Ja, en Heerenveen, ADO, AZ, PSV en de Graafschap, Ronald. Dat zijn de clubs van Boy Waterman voor je in het weer Ah, sprake. Oh, nee, nee, nee. Ik vraag niks, joh. Nee. <laughs> <laughs> nou, ik zoek het even op. Na 26 minuten staat PSV inderdaad door die gonder altijd op een ene en op, en op voorsprong. Maar zijn de momenten daarna toch vooral voor, voor NEC geweest? Net even een blessure voor Timothy de Rijk. En dat kan de dikke advocaat niet meer hebben... Nog meer schade centraal achterin bij PSV. Komt nu wel met Van der Velde. Ja, de Rijk zat wat laag. Van der Velde wat hoog. Het was uiteindelijk de schouder, de nek. Nou ja, alles wat er verder daarboven zit. Bij Van der Velde, waarmee hij met de Rijk in aanraking kwam. Maar de Belgische verdediger staat inmiddels weer. Nou, ook wat zal van de woorden van Pieter Fink. Aanval van PSV. Bijna van Bommel gevonden. Nee, helemaal gevonden. Moet hem dan in het strafstroomgebied wel onder controle krijgen. En omdat dat niet lukt, kan Van Eijden er net tussen zitten. PSV houdt wel balbezit met Hutchinson. Halfwege de helft een NEC aan de rechterkant. Moet afrekenen met Rex. Moet een etage terug. En via Lens. Uiteindelijk dan maar naar Timothy de Rijk. Die staan samen met Jurgensen de doepen te maken. Dus op eigen helft zich ophoudt. Ook Waterman is daarbij. En de Deen steekt nu de middellijn over. Speelt Bouwman aan aan de linkerkant. Heeft het lastig met Leroy George. Moet heel snel handelen. Omdat die George hem steeds op de huid zit. Dan slaagt Bouwman niet altijd in. Nu gaat het echt in een zeer traag tempo. Speelt de Rijk de bal over de zijlijn. En vraag ik me nu af wat er aan de hand is. Nou de bal is lek denk ik. Er moet een andere bal komen. Maar goed, het is 1-0 voor PSV. Na 27 minuten. Brengt Blauw-Wit de spanning weer helemaal terug in de van competitie Ayot? Ja, uh, brengt, uh, uh, brengt PKC de spanning terug in de wedstrijd? Dat uh, was mijn eerste vraag. En uh, daarop moet je volmondig ja antwoorden. Want van 4 punten achterstand komen ze terug tot 15-17. Dus het zijn 6 punten op rij voor uh, PKC tegen 0 van Blauw-Wit. Het is alsof ze meegeluisterd hebben op de bank van PKC. Het verschil was zo groot en Richard Kunst, de man van de gemiste strafhorpen, scoort in de tweede helft al vier keer, wel vanuit het veld, maar die staat er nu op 8 uh, in totaal. Tegen Mark Broeren, 6 uh, bij uh, Blauw-Wit. Zijn collega Gerald van Dijk heeft het toch wat moeilijk tegen Laurens He Leeuwenhoek. Dat is de meester rebounder van uh, PKC. Die ligt een behoorlijk lam. PKC is een ploeg. Die ik eigenlijk al drie jaar lang een jonge ploeg noem. En dat is ook nog steeds zo. Maar met u inmiddels drie jaar uh, play-offs, ervaring, twee keer een ahoy-finale in de benen. En vooral in het hoofd. Kun je ja, toch niet meer volhouden dat het een onervaren ploeg is. En uh, waar het vorig jaar nog wel eens wat wisselvallig was. Zie je nu dat ze deze wedstrijd toch weer uh, om kunnen keren. Van vier punten achterstand, dus nu twee punten voor. Stand 17-15 in het voordeel van PKC met nog... 12 minuten te spelen. Als je het over respect hebt, kan je toch ook een beetje respect... voor Groningen hebben, Rachner? met tien man de hele wedstrijd al? Nou, het gekke is ook, nog altijd geen doelpunten trouwens... na 72 minuten, dat dat moment waarbij Maaskant zo uit zijn dak ging... richting Gussenbuurk juist het vuur bij het publiek een beetje heeft opgestookt... en ook Groningen heeft opgevuurd of aangevuurd... want Groningen is toch wat meer in de wedstrijd gekomen... ook met het inbrengen van die nog jonge Bos daar... wat aan de linkerkant hangend in de aanval eigenlijk... En uh, dat, uh, de wedstrijd is dus wat gekeerd eigenlijk. En dan moet je op een bepaalde manier, als je met z'n tieners speelt natuurlijk... zelfs nog even met z'n negende gestaan Groningen... op een bepaalde manier wel respect voor opbrengen. Het duel onderbroken nu. Nou, een duel waarbij Wildschut uh, weer betrokken is... aan de rechterkant uh, van het veld duwen richting Van Morsel, die ongelukkig uh, valt en weer overrent wordt geholpen trouwens ook. 0-0, nog 12 minuten tot het einde. Ik ben benieuwd of er nog iemand voor, echt voor de winst gaat spelen in uh, Kerkrade, Frank. Ja, ik zal je zeggen, ze proberen het allebei echt. Alleen het lukt voor geen meter. Dat is een beetje het probleem na 73 minuten. En 0-0 is dus het logische gevolg. Een voorbeeld van wat er dan eventueel gebeurt. Goudelje schiet terwijl die valt. Van 20 meter een bal op doel. En dan is Kurto de man... Die hem rustig kan oprapen van de grond. Maar op de een of andere duistere wijze krijgt hij die bal dan recht omhoog een paar meter. Is hem helemaal kwijt. En loopt dan, staat op, zoekt naar de bal. Die dan plomp verloren weer in zijn ander valt. En dan is het probleem voor Courto in ieder geval opgelost. Het was een moment dat eigenlijk nergens toe leidde. Maar uiteindelijk toch nog koddig werd omdat Courto zoiets vreemds deed. Daar een aardig schot nog van Schalk. Maar dat was zijn eerste echte moment in de wedstrijd. Het zijn toch vooral een paar schoten uit de tweede lijn. Die enigszins dreigend zijn, maar nog niet alle tussen de palen gaan. Nu een gele kaart voor uh, Seuntjes, die een uh, overtreding maakt op Biemans. En dan gaan we ons opmaken voor een wissel. En als ik me daar al uitgebreid uh, over uit ga laten, dan weten we wel ongeveer hoe laat het is. Sucuin gaat er zo meteen inkomen. Of we ons daarop moeten verheugen, dat gaan we zo meteen zien. Maar uh, de wissels tot nu toe hebben nog niet zo gek veel ge gebracht. Sucuin komt erin voor Ramzi bij uh, Roda tegen NAC 0-0. In Nijmegen is het ongetwijfeld veel leuker, Ronald. Nee, niet. Uh, na 31 minuten uh, is het nog altijd uh, 1-0 voor, uh, voor PSV. Die goal is al na 10 minuten gemaakt en de NRC probeert het wel. Maar tot heel veel uitgespeelde kansen leidt het niet. PSV heeft minder de bal dan de NEC in deze fase. Dat moet gezegd. Comboy drukt nu ook weer op aan de linkerkant. Lens moet helemaal met hem mee. Um, nou, nee, het is Narsing die zich nu aan deze kant ophoudt. Die ging met hem mee. Bal moet terug naar Palson. Steek hem het schas op het gebied in. Daar moet Bouwma reddend optreden voordat Leroy George gevaarlijk zou kunnen worden. En nu zijn er wat van NEC voor de bal. En zou PSV aan een kouder kunnen denken van Bommel en Hutchinson. Hutchinson heeft dan de moeite met de bal En kan de NEC het bal weer heroveren snel. Van de de velden, maar die is dan wel snel, maar onzorgvuldig richting rechts en gaat de bal dus weer over de zijlijn. Er is net wel even een momentje van opwinning geweest. De PSV de bal wel even snel liet rondgaan. Matas, goede steekbal op Narsing. Die kwam in het schafschopgebied uiteindelijk terecht. Iets aan de rechterkant. Maar produceerde slechts een, een afzwaaier. Nu kan er gegooid worden door PSV Hutchinson. De rechtsachter gaat dat doen. Van Bommel is dichtbij aan speelbaar. Het moet eigenlijk over hem heen. Maar het gaat wel richting Van Bommel, met wat risico. Maar uiteindelijk komt de PSV eruit van Bommel naar Jurgensen. En Jürgensen Jurgensen heeft dan een vrij veld voor zich. Maar wat je wel ziet is dat de Rijk en Jurgensen wat moeite hebben met de opbouw. Althans niet echt durven. Waardoor het middenveld vaak wordt overgeslagen. Te veel wordt teruggespeeld naar de keeper. En zo komt PSV eigenlijk niet op gang. Wordt de motor eigenlijk maar niet gestart van het Eindhovense spel. En heeft de NEC eigenlijk gewoon een gelijkwaardig aandeel minimaal. Misschien zelfs wat meer in deze wedstrijd. De Rijk nu namens PSV. Net de middenlijn over. Hutchinson maar weer aangespeeld aan de rechterkant. Ook weer onder druk gezet door Rex. Moet weer terug. En dan staan ze weer die twee centrale verdedigers op eigen helft. Alles verder op de andere helft. Daar waar het dus moet gaan gebeuren in de komende minuut. Als PSV tenminste eens een fatsoenlijke aanval op de mat kan leggen. 1-0 is het. PSV staat wel voor. Door die goal dus van Jurgensen na 10 minuten uit een corner. Kom aan Eileen van Dexys Midnight Runners. We gaan eens kijken bij Groningen VVV, Rachner. Slotfase van het duel. Wachten, wachten, wachten en geen goals in de Euroborg. De trap van doelman Luciano vanaf de eigen helft richting Zeefuik. De spits van Groningen. kan de bal niet in de voeten houden, dus de overname. Wildschut komt vanaf die linkerkant. Dit is wat hij wil. Ruimte achter de verdediging. Kapelhof moet hem in de gaten houden. Wildschut gaat er langs, maar de achterlijn komt ook erg snel dichtbij... En dan gaat hij eroverheen, de bal, dan gaat Wildschut eroverheen en Kappelhof ook. En is de bal als laatste geraakt door de ingevallen aanvaller van VVV die zo'n moeizaam seizoen doormaakt. En zijn rol van revelatie van vorig jaar toch eigenlijk geen moment heeft kunnen waarmaken nog bij de ploeg van trainer Ton Lokhoff. Luciano met de keeperstrap, nog een fase gezien zojuist met wat mogelijkheden. Halve kansen voor VVV, een geblokt schot van Van Haren, een mislukte hakbal. Daaruit volgend van de ingevallen Novor. En nu Groningen aan de andere kant. Daar de bal van Bos. Bijna nog in strafschopgebied bezorgd. Bij Zeevuik. Net VVV ertussen. Daar is Agilore. Burnet 5, 6 meter over de middenlijn. Dat is waar Groningen nu... In balbezit is. Bal gaat wat naar binnen toe. Naar Loren. De man van een miljoentje of drie. Die opvallend genoeg opeens weer heel veel speeltijd krijgt de afgelopen tijd bij Groningen. Groningen via Kwakman en Van Dijk naar de rechterkant. Naar Kappelhof. Een paar meter over de middenlijn. Lange bal richting de voorhoede. Is niet goed. Wordt opgepakt door Seip. Een van de mensen samen met Joppen die de afgelopen minuten nog geel hebben gekregen. In de eerlijkheid gebied te zeggen dat de wedstrijd het laatste kwartier is weggezakt. Dat was al geen groots duel dit. Maar het is er allemaal niet beter op geworden. Het is armoeien gemiddeld. 0-0 na bijna 82 minuten. De rode nak is in ieder geval spannend hè Frank Wieluit? Ja heel spannend want er zou nog een winnaar kunnen komen na 82 minuten. 0-0 is het. En beide spitsen vallen op door gele kaarten te vangen in de laatste fase van de wedstrijd. Huppets. Oh, die bal viel daar ineens. Plomp verloren achter de verdediging van Nak. Als daar volgens mij is het buis die daar onderuit gaat. Ja, die moet eerst even zijn hele schoen goed doen. En precies dat was het moment waarop Hupperts dacht aan die paas die daar komt. Volgens mij was hij van Flederes. Daar kan ik nog wel wat mee. Maar hij is net te laat. Staat net een half metertje te ver naar rechts. Dus stuitert die bal voordat hij tegen zijn voet aan kan komen. En daarna is er niets meer aan te doen voor de middenvelder van de SC. Maar dit was een vrije kans. Eigenlijk de eerste echte vrije kans in deze wedstrijd. En dan komt hij niet eens een schot op doel. Dat is dan ook typerend. En ik was aan het vertellen dat beide spitsen opvielden door gele kaarten te krijgen. De een, dat was Schalk voor een Zwalbe. Uh, en de ander vanwege een hensbal, omdat hij nog geen kans had gehad. Dacht hij, nou deze kan ik het beste met mijn hand maken bij de tweede paal. Dat was Malki. Hij raakte de bal met zijn hand en kreeg een gele kaart. 83 minuten zijn we onderweg in Kerkrade. 0-0. NEC nog steeds uh, ja, beter en meer in balbezit, bezit, Ronald? Nee, nee, het is uh, inmiddels weer over. PSV uh, heeft uh, geen last meer van NEC. Dat, uh, dat druk zet op de laatste lijn. PSV heeft ook heel veel de bal. En heeft eigenlijk ook drie gelegenheden gehad om te scoren. En alle drie de keren was het eigenlijk dezelfde persoon. Maar het is nog altijd 1-0. Voor PSV door die goal van Jurgensen. Maar het was Wijnaldum die zijn eerste schot zag belanden in de handen van. Uh, of op de vuist eigenlijk van uh, Sinou. Uit de corner die daarop volgde, die Narsing nam, schampte Wijnaldum de bal. En zojuist kreeg hij een aardige steekbal van Narsing. En kwam hij aan de rechterkant van het uh, strafschopgebied, maar faalde die ook weer. En dus heeft Wijnaldum zomaar drie mogelijkheden gehad om PSV in een comfortabele positie te schieten of te koppen. Maar het is niet gelukt. PSV heeft wel wat meer de bal. Heeft zich wat dat betreft wat herpakt. Alsof de durf bij NEC er wat uit is. Dus van der Velden verovert nu wel de bal namens de Nijmegenaren. En schept hem naar Rex aan de, rechterkant van het, de linkerkant van het veld. Maar Rex krijgt die bal op zijn voet op het moment dat hij hem wil aannemen. Ja, dan krijg je een wat ongelukkige botsing. En gaat hij dus over de zijlijn. En ontsnapt PSV. Waterman is eigenlijk de laatste minuten niet meer in balbezit geweest. Geeft ook wel aan... dat dat er dus geen druk wordt gezet op die laatste lijn van, van PSV. En er dus wat rustiger gevoetbald kan worden. En er is dus ook wat kansen gecreëerd zijn inmiddels. Hutchinson wordt nu wel eventjes onder druk gezet. Bal terug naar de Rijk. We gaan richting rust. Nog 4,5 minuten. Het staat 1-0 door die vroege goal. Na 10 minuten. Wisselend scoreverloop bij Blauw-Wit. PKC. Maar het gaat er natuurlijk om. Wie er aan het eind voor staat, Ajot. Uh, ja, precies. En hier kan alles gebeuren. Het is een knosgekke wedstrijd. Zoals je dat zo mooi kunt zeggen. Blauw-Wit zat in een zetel. Op het voorsprong meteen naar rust. Dat heeft PKC weer helemaal ingehaald. Inmiddels staat het 21-21 met nog 4,5 minuut te spelen. Blauw-Wit kon de wedstrijd rustig uitspelen. Want er rukte helemaal niets bij PKC. Maar dan zie je dat het ook een psychisch spelletje is. Waarbij het draait om vertrouwen. Vooral geldt dat voor de schutters natuurlijk. Richard Kunt van, uh, van PKC maakt een mooie goal. Krijgt het dan op zijn heupen. En schiet bijna in zijn eentje PKC weer naast Blauw-Wit. Kun staat op acht doelpunten nu en dan maakt de vrouwen het af met Nadina Dunne, met Nedy Tims. Van 15-12 speelde ze zichzelf naar 15-19. En dan moet het komen van de Amsterdammer die niet in zijn lekker in zijn vel zit en dat is Gerald van Dijk. En die schiet Bouwit weer terug. Dus een heel gekke wedstrijd, PKC van min 4 naar plus 4 en vervolgens de voorsprong weer helemaal kwijt geraakt. 21, 21 nog steeds de stand met Gerald van Dijk. In dat vak uh, is de bal en dat is dus de man in vorm in de tweede helft. Er zijn nog 3,5 spannende minuten te gaan in Amsterdam. Groningen VVV, Rachter, blijft het uh, zo? Nou ja, het is grappig om te zien. De wedstrijd ligt even stil bij die 0-0 stand na 85 minuten ruim. Dat allebei de ploegen... Dat is het grappige, een spits inbrengen voor de slotfase. Want als ik me niet vergis, staat daar Roland Bergkampkaar aan de kant van VVV. Krijgt niet veel speeltijd van Lokhoff, maar misschien is hij dan de joker. En dat geldt aan de andere kant van het veld voor de pas 16-jarige Zivkovic. Zijn contract met drie jaar verlengd. De jongste Groningen debutant ooit een paar weken geleden. En misschien dat een van deze mensen straks nog de joker blijkt te zijn. Luciano da Silva hervat de wedstrijd. Als weer inmiddels zitten in de 87e minuut. Daar is uh, een moment van buitenspel. Of Hens in ieder geval krijgt ter hoogte van de middenlijn een vrije trap. Reden onbekend 0-0. Hoe lang heb je nog voor de rust in Nijmegen, Ronald? 2,5 minuut. 1-0 voor PSV. Corner aanstaande. Narsing, daar gaat Jurgensen weer. Daar is de Rijk ook. Maar de bal wordt weggekoppeld door NEC. Opgevangen door PSV. Onder meer door Hutchinson. Moeilijke bal op Wijnaldum. Houdt hem wel aan de voet. Maar dan gevonden aan de linker. Kant. Die gaan het op in pompen. doet hij ook. Ja, Daar stond uh, Matas wel te wachten. Daar stond de Rijk ook nog. NEC kan slechts wegwerken. PSV weer opvangen. En dan een verkeerde bal van, uh, van Bommel. En kan wil aan de wandel. Tenminste dat wil hij wel aan die uh, rechterkant. Maar hij staat er eigenlijk min of meer opgesloten tussen twee PSV'ers in. En er is er een die uh, ervoor zorgt dat, uh, ja, dat NEC toch de ingooi krijgt. Dat is omdat Schrootman die bal als uh, laatste raakt. NEC gaat dus ingooien. Nog twee minuten iets minder tot aan de rust. En PSV op een 1-0 voorsprong. Roda en Nak hebben niks aan 0-0. Frank nee, Het levert ze allebei een punt op. En dat gaat de VVV schijnbaar ook ophalen in uh, Groningen. En dan blijft onderin uh, nagenoeg alles hetzelfde. En zou alleen Willem II daar nog enige verandering in uh, kunnen brengen. En dus moet er nog wat gebeuren. Maar ik zie het niet meer gebeuren in de laatste minuten van deze wedstrijd. Want we hebben er nog twee te gaan bij uh, Roda Nack en die 0-0 stand. En de ingooi voor Roda. hemte halverwege zijn eigen helft. Niemand in beweging. Vlederes kan de bal wel aannemen. Heeft er zelfs alle tijd voor. Maar levert hem dan vervolgens zo in bij de rover. Zijn eerste beweging van de rechtsback van Nak is achteruit. De bal ook richting Luix. Bal breed naar Buijs. En die heeft dan de, de tijd en de ruimte om voorin wat uit te zoeken. Maar er is niemand die uh, de bal komt ophalen. Uiteindelijk Schalk, die uh, probeert uit de dekking te komen bij Danilo. Dat lukt niet. Krijgt wel de bal bij Hadouje. Die kan dan een aanloopje nemen om hem eens op te zoeken. Het strafschapgebied in te gaan, naar binnen te kappen. En dan glijdt hij weg. En daarbij raakt hij geblesseerd, vrees ik. En hij blijft ook liggen, dus het zal wel ernstig zijn. Daar heeft hem te niets mee van doen. Hij glijdt gewoon weg. En nog twee minuten in deze wedstrijd. 0-0 stand. Rachna meer. De laatste twee minuten, Groningen VVV. Steeds als je naar mij toe komt, dan wachten we op Luciano. Ook nu met weer een lange trap. De doelman van Groningen, bal naar voren toe. Gek moment zojuist voor VVV. voorin. de bal wordt weggetrapt. Gaat via de benen van de scheidsrechter weer naar voren toe. En dan fluit Buyuk af. Terwijl ik had begrepen altijd dat hij een soort van dood voorwerp was eigenlijk. Omdat hij verder had moeten laten spelen. Even wat boosheid bij VVV. Maar misschien kan het nog wel in de resterende tijd in deze wedstrijd. Er komt maar weer een scheel voor Zeefuik aan. We zitten dan in de 89ste minuut en het aantal taarten dat loopt behoorlijk op met geel voor 1, 2, 3, 4, 5 mensen en een rode kaart. Even doorgaan op de benen van Radosaflevic en dat hij er even daarvoor ook al eentje van VVV kort aan het shirtje heeft getrokken ergens op het middenveld rond de middenlijn. Dat is ook waar nu de vrije trap wordt genomen door Reuselen, de centrumverdediger van VVV. We zitten in de slotminuut en dan heeft Groningen toch een punt uh, vermoedelijk in een wedstrijd... waarin het vanaf de zevende minuut naar die rode kaart voor Bakuna met tien mannen heeft geacteerd. Aan de zijkant is het nog een keer Wildschut. Wildschut is eerst de eerste tegenstander kwijt. Dat is de ingevallen kieftenbelt. Voorzet komt, is matig. Dat is niet voor het eerst dat dat in de afgelopen minuut bij Wildschut gebeurt. Misschien nog een herkansing. Nee, wil wegdraaien bij Kappelhof. Ter hoogte van het strafschopgebied. Allemaal aan die linkerkant van het veld. Maar die Kappelhof ertussen. En dus heeft die aanval van VVV geen gevaar in zich voor Groningen. We zitten bijna op het einde. Het is 0-0. Het is rust in Nijmegen. NEC-PSV ruststand 0-1. Sanka Jurkensen scoorde. Erke nee, Roda tegen NAC. Frank Vieluit. Nog drie minuten, dat is de extra tijd die we te gaan hebben, minimaal, in uh, dit duel 0-0. En uh, daar uh, lijkt het ook in te gaan eindigen, want er lukt al niet zo gek veel in de eerste 90 minuten. En het lijkt alsmaar minder te worden dat uh, bij beide ploegen gaat uh, lukken. Roda, acht wedstrijden niet gewonnen, gaat hier een negende aan toevoegen. En, uh, voor NAK geldt vijf wedstrijden op rij, niet gewonnen, daar gaat er, gaan ze nu een zesde aan uh, toevoegen... En dat is logisch, want uh, aanvallend beide ploegen, onmachtig, Roda de meest gepasseerde verdediging. Maar in eigen huis van de 35 goals er pas 5 tegen gekregen. En Nak heeft die verdediging niet weten te slechten in de blessure-tijd 0-0. No, no, no. De laatste stand bij het korfbal was 21-21. Wie wint er, uh, Ayand? Ja, dat is er nog niet te zeggen. Het gaat om de laatste schoten. Mark Broeren, nee, die gaat er niet in. Stand is 24-24. Nog 10 seconden te gaan. Balbezit, PKC. Nog één keer die bal naar voren. Via Richard Kunst misschien. Nee, dan nog een. Balbezit wissel naar Blauw-Wit. En dan fluit Richard Buis, de scheidsrechter. Nog twee seconden op de klok. Stand dus gelijk in de slotfase van de tweede helft. Allerlaatste wanhoopschot van Blauw-Wit. Maar die gaat mis. Het is een knotsgekke wedstrijd geweest. Ik zei het al. Staande ovatie nu van het Blauw-Wit publiek. Want nadat ze een behoorlijke voorsprong hadden... leek Blauw-Wit eigenlijk kansloos. Het vierdoelpunt de achterstand. En toch richtten ze zichzelf weer op. En pakken een punt van de koploper. Er is weinig veranderd dus uh, aan kop in de Korfball League. De nummer 1 speelt gelijk tegen de nummer 3. Blauw-Wit PKC 24-24. Tien man van Groningen houden al een hele wedstrijd. VVV op 0-0. Racht er niet mee. Ja, wel kansen gezien in de slotminuut. In de extra tijd voor VVV. Nu weer het neerleggen van die uh, 16-jarige Zivko-fiets. En dan komt er Gelaan voor... Uh... Reuselen. Het gebeurt allemaal een meter of tien aan de linkerkant van het veld. Tien over de middenlijn even aan het shirt hangen van de tegenstander van dat grote talent van Groningen. Eigenlijk is de eerste overtreding volgens mij trouwens van Zivkovic. Maar de scheidsrechter geeft geel aan de speler van VVV. Dat nog kansen kreeg, uh, bijvoorbeeld met een vrije trap die maar net uit de kruising werd gehaald. Bal van Van Haren. En even later nog een voorzet vanaf de rechterkant van links uh, op Bergkamp. Net naast de vrije trap van Groningen. Dat zou hem kunnen zijn, dat zou hem kunnen zijn, maar dat is hem niet. Want de bal landt bovenop het dak. De kopbal van uh, Zivkovic, 0-0 nog altijd. kijk kijken of die Beroda nakt nog wel valt. valt Frank. 92 minuten ruim hebben we erop zitten. Goedelje probeert een counter in te leiden samen met Schalk en Hooy. Hooy aanname is niet lekker, maar de aanval loopt nog altijd door. Goedelje, terug naar Hooy, terug naar Goedelje. Dat ziet er in ieder geval redelijk vloeiend uit. Maar dan stopt het bij Goedelje. en staat Rode alweer te wachten op wat de aanval van Nak bedenkt. Hadouier legt de bal bij de tweede paal, wordt daar weggekopt door Biemans. En die geeft nog een hoekschop weg aan Nak. Daar waar ik even geleden dacht, dat zal de laatste kans van de wedstrijd zijn voor Roda uit een hoekschop. Komt er dus nog eentje voor de ploeg uit Breda? Om misschien stiekem toch nog met de drie punten er vandoor te gaan. Je zei het al, één punt voor beide. Daar schiet je niet zo gek veel mee op in die, met die strijd onderin. En dat is een keihard feit. Maar ook bij Nak lijken ze zich nog niet zo heel erg druk te maken om, die laat, om dat laatste moment. Hoewel Buis nu heel erg boos, boos is op een ploegenoot. Mee naar voren gekomen om nog gevaarlijk te worden in die slotfase. Meestal gaat de, de bal richting Luiks. Daar gaat de bal nu overheen. En nadat die iedereen gepasseerd is, is de wedstrijd ook afgelopen. Het publiek fluit. En dat is logisch, want het was heel slecht vandaag in Kerkraden. 0-0. Wordt er bij jou nog wel gespeeld, eh, Rachter? Nee, zojuist geblazen voor het einde. En VVV had het in die drie minuten extra tijd nog kunnen doen. Een vrije schotkant voor 0 voor van een meter of 10-11. Wat komt hij? Hij komt wat vanaf de rechterkant en ramt die bal net over de kruising. Laat hem goed vallen. Maar het is geen treffer voor VVV. Groningen scoort ook niet en dus is het 0-0 in deze wedstrijd. Die kun je snel vergeten. Die werd eigenlijk vermoord door scheidsrechter Gusebujuk met in de zevende minuut al een rode kaart om terecht voor Bakuna. Hoogstens was dat geel. En ik denk dat dit duel vooral de herinnering in zal gaan als het duel van het bandje van Gusebujuk met daarop de woorden respect. Hij zal zo meteen de hand wel gaan schudden van Robert Maaskant... die dat bandje voor zijn ogen te zien kreeg. Allemaal naar aanleiding van de gebeurtenissen van vorige week... met de acties na het overlijden van die grensrechter in Almere. Gusse Bujuk naar de zijkant. Maaskant zie ik niet. Die denkt bij zichzelf, ik geloof het allemaal wel. Geen doelpunten vanavond. 0-0 bij Groningen VVV. Drie wedstrijden zitten erop. Pekswolle AZ 1-2, Rodanak 0-0 en Groningen VVV 0-0. En het is rust bij NEC PSV 0-1... Voor de stand heeft dat het volgende gevolg. Uh, Willem 2 blijft laatste, heeft 11 punten uit 16. Speelt morgen thuis tegen Ajax. Roda heeft er inmiddels 12 uit 17. Daarboven staan Pex Volle. en Nak Breda met 14 uit 17. En daarboven weer uh, eerst Heerenveen. Uh, dat heeft er 15 uit 16. En Heerenveen speelt morgen nog uit tegen FC Utrecht. En ook VVV heeft 15 punten, maar dan uit 17 duels. Cause she's good Gold. Never let her slip away. We gaan terug naar eerder op de avond. Pek Zwolle AZ eindigde in 1-2. Eindelijk een overwinning voor AZ, maar de doelpunten kwamen door ongelukkige acties van Zwolle verdediger Aafjes. En daarom stelde Jeroen Elshof die de volgende vraag. Ja, hoe moeten we jouw avond nou omschrijven? Uh, ja, niet zo heel best. Ik denk uh, ja, na, wat is het, vijf minuten komt er een lange bal. En ik denk in de eerste instantie dat ik bij het spel was. En uh, ja, die bal die valt er een beetje tussen tussen boeren en mij in. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is Altidore uh, er voorbij, voorbij en vandoor. Dus ja, dan uh, valt hij binnen. Ja, je denkt waarschijnlijk nog in eerste instantie... ...mijn keeper redt me gelukkig. Gelukkig redt mijn keeper, ja. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, in tweede instantie ging hij niet er alsnog. Ik weet niet wie hij scoorde, maar... Altidore. Uh, ja, Altidore toch wel, ja. Ja. ja. Het zag er heel gek uit vanaf de zijkant. Alsof je helemaal niet door had dat hij in de buurt liep. Nee, wat, ja, het was een lange bal. En ik, ik, ja, wat ik, ik, ik al zei, ik dacht dat het buitenspel was. En, uh, ja, die bal die, die stuit wel door naar de keeper, maar uh, uiteindelijk uh, valt hij voor de voeten dus van, uh, van El door. In hoeverre voedt dat jouw onzekerheid op zo'n avond? Want daarna bij de tweede goal zie je er ook niet heel gelukkig uit. Je kopt die bal in de voeten van Maher. Ja, ja klopt. Uh, ja, op een gegeven moment komt er een lange bal en uh, hij, hij komt een beetje achter me. En, uh, ik probeer hem nog te verwerken en, uh, omdat we eigenlijk de afstanden te groot waren tussen de, midden, de achtste linie en de voorste lijn. Ja, komen er komen zoveel mensen vrij op het middenveld en hij ja, kopt hem precies in zijn voeten en uiteindelijk ja, wordt het 2-0. Gaat het in je hoofd zitten tijdens zo'n wedstrijd? Ja, het voelt niet lekker. Nee, natuurlijk niet. Kijk, het is, het, het, wat je zei, als je drie scoort is het, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar nu, uh, ja, het, het, is, uh, het is wel even een mentale tik. Ja. Maar ja, je, moet, je moet door blijven gaan en uh, ja, ik ben blijven gaan en, uh, tot het eind. Je schiet er nog bijna in eigen goal ook. Ja, uiteindelijk schoot ik nog bijna een eindje eigen goal ook, ja. ja het was geen gelukkige avond, zeker niet, nee. je, je komt niet heel te neergeslagen over? Ben je zo iemand die, uh, die de schouders ophaalt en denkt, nou, uh, achter me laten? Ja, kijk, dit soort dingen, Je moet je snel vergeten. En, uh, ja, het is een uh, hele slechte wedstrijd voor mij. En, uh, en voor Zwolle natuurlijk ook, verlies uh, eigenlijk, ja, we die nog wel punten kunnen halen. Dus uh, ja, snel vergeten en uh, op naar de Goet voor de beker. En dat zei Aafjes, de verdediger van uh, Pek Zwolle. Jeroen Elshoff praatte daarna met zijn trainer, uh, die van Pek Zwolle dus, uit Langeler. Hoe erg baal je? Nou, ik baal verschrikkelijk. Uh, omdat en deze wedstrijd enorm de veel energie heeft gekost. En de nodige kaarten en Schossingen naar de komende wedstrijden. En dat we uiteindelijk met lege handen staan. Het gaat gelijk in het begin mis door die, door die fout. Is dat dan zo'n klap dat het heel moeilijk is om daar overheen te komen in de eerste helft? Nou, ik weet niet of je uit de wedstrijd gekeken hebt... maar het was helemaal niet moeilijk om daaroverheen te komen... want daarna hebben we gedomineerd, volgens mij. Ik heb de wedstrijd gezien, maar ik, ik vraag het jou. Ik noem mijn mening is, uh, is wat anders. Uh, nou, als je mentale klap tegen hebt, dan denk ik dat je niet goed meer voetbalt. Maar wij hebben goed gespeeld de eerste helft... En, uh... Aanzetten we afgewacht en gecounted, dan en hebben ze goed gedaan. Dus de ruststand was erin in orde, want wij waren niet capabel genoeg om goals te maken. Maar net zo groot als de fout achterin is, is de fout voorin, waarin we 2-2 op de voet hebben liggen en die maken. Dus dat, uh, dat zijn twee uh, momenten, denk ik, die de wedstrijd bepalen. Uh, hoe erg had jij het gevoel van het gaat gebeuren, die 2-2? Nou, ik denk dat iedereen daar gewoon op staat te wachten en dat het spel ook zo was dat die zou gaan vallen. Maar goed, dan uh, komt toch ook uh, kwaliteit om de hoek kijken. Het lukt ons niet om de trekker over te halen. We hebben daar voldoende mogelijkheden voor gehad. En uh, ja, dan heb je met AZ een ploeg die, uh, die wankelt, maar blijft staan. En dat hebben ze goed gedaan. Hoe vervelend is het dan dat je nog tegen een rode kaart aanloopt... in die laatste fase van de wedstrijd? Nou ja, dat is natuurlijk uitermate vervelend... omdat we nog twee wedstrijden moeten. En uh, ja, uh, het is al zo dat we, uh, dat we bijzonder veel uh, gele en rode kaarten krijgen dit seizoen. En dat zal ook al horen op het moment dat je onderin staat... Uh, maar uh, ja goed, dat heb je natuurlijk liever niet, zo simpel is het. Conclusie? Ja, uh, ik hoop een mooie avond voor de neutrale toeschouwen. Ik hoop dat we goed hebben gekweekt met het feit dat we alles aan hebben gedaan om, uh, om de wedstrijd te kantelen. Maar de feiten zijn uh, vervelend voor PEC. En dat zei Aart Langeleurig, hij is de trainer van PEC. Op 28 oktober was er voor de laatste een overwinning van AZ. Voor de trainer Gert-Jan Verbeek was deze 2-1 overwinning op PEC dan ook een opluchting. Ja, Natuurlijk is er sprake van opluchting als je al een tijd lang niet gewonnen hebt en je speelt dan tegen een ploeg die vlakbij je staat... dan is het belangrijk dat je die wedstrijd wint. en Zeker in ons geval. En uh, uh, als je kijkt hoe de wedstrijd verlopen is... dan, uh, dan eigenlijk hebben we ons hetzelfde weer heel erg moeilijk gemaakt. Omdat we, vond ik, de eerste helft herenmeester waren. Zowel in verdedigend opzicht als in aanvallend opzicht. Waarin uh, we een goede 2-0 voorsprong namen. Waarin volgens mij de score ook hoger had gekund en gemoeten. Dus je ziet naar de... Naar de ruimte op het veld en de kansen die we ons creëren. En dat gold eigenlijk ook voor het begin van de tweede helft. Dat zag er goed uit. En uh, ja, dan uit het niets valt eigenlijk de 2-1. Ik vond wel in die fase dat ze al sterker begonnen te worden. Dat we minder druk naar voren gingen leggen dat we te veel achteruit liepen. Ja, dan valt de 2-1 en dan zijn we gewoon 10, 15 minuten lang zijn wij gewoon, uh, uh, de onderliggende partij geweest. En dan had ook de 2-2 kunnen vallen. Hoewel we wel heel dreigend bleven in de uit, uh, uitval uh, hey, uh, oprapen van de tweede bal... Uh, Daar hadden we ook de 3-1 weer kunnen maken. Nou ja, nee, een van die uitvallen komt de rode kaart. Uh, rond die fase hadden we het al meer onder controle. Maar uh, toen was het zeker gebeurd uh, met de aanvalsdrift van, van Zwolle. En, ja, en toen krijgen wij ook weer dusdanig veel ruimte en, en mogelijkheden om, om, om de 3 en de 4-1 te maken. En dat doen we dan toch niet goed, waardoor het uiteindelijk heel spannend blijft. Tot, vanwege de stand, niet vanwege uh, uh, het spel, maar, maar wel vanwege de stand. Hè? Want dan kan er zomaar een vrije trap of een, of een lange bal van achteruit, die kan goed vallen voor de tegenpartij. Hè? Want in zo'n fase hebben we een tijd lang gezeten. Nou, gelukkig was dat vandaag niet het geval en, en hielden we de 2-1... Uh, heel verstand en uh, en we uh, de drie punten vandaag. Zes wedstrijden, geen overwinning. Volgende week een zware tegenstander met Twente. Kan je me uitleggen hoe belangrijk het voor jullie is dat jullie deze wedstrijd nu hebben gewonnen? Uh, uh, voor ons in de situatie waarin wij zitten kijken naar onze doelstelling... is het belangrijk dat je elke wedstrijd wint, dus ook volgende week tegen Twente. En tussendoor hebben we nog een lastige bekerwedstrijd. en Daar willen we ook graag winnen, omdat dat uh, ook een weg is die tot Europees voetbal leidt. Hoop je dat dit uh, iets van een, van een ommekeer teweeg brengt, in ieder geval in de resultaten? Ja, dit, dit brengt sowieso een ombekeer in de resultaten, omdat je nou drie punten hebt. Dus hoe je het een keer dat gebeurt op de dranklijst. Je komt dichter bij beheerlijk, want die heeft gisteren gespeeld. Twente loopt niet uit. En zo zijn er andere ploegen die nu gaan verliezen komend weekend. En, en, en of winnen, die dus uit, niet uit zullen lopen. En wij zullen dichterbij komen. Dus het, dat heb je nodig om, om, om niet het uitzicht te verliezen op, op het linkerrijtje. En, en daarin is deze wedstrijd een van de velen die je, die je moet brengen daar waar je graag heen wil. En dat is naar Europees voetbal. Like other guys Drone in, don't act surprised If I say something like I wanna want to get to know you It's cause I want to know you I'm willing to shave and shower Willing to buy you flowers Willing to do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 Julian Verlaard met Joni. Laten we eens kijken hoe het in de tweede helft bij NEC-PSV gaat. Ronald, Vooral nat, want het is hard gaan regenen in Nijmegen. We spelen inmiddels vijf minuten in de tweede helft. PSV staat natuurlijk nog altijd op die 1-0 voorsprong... door die goal van Jurgensen gemaakt na tien minuten. Totaal ongedekt uit een corner van Narsing vanaf de rechterkant. En daarna zijn er wat mogelijkheden geweest voor PSV. En toch ook wel voor NEC. En ja, als ik nog even ergens op mag terugkomen... dat was eigenlijk op slag van rust. Toen we in de slotfase zaten van de andere wedstrijden, was daar de kans van de wedstrijd voor Leroy George. Bal had er zeker in gemoeten. Maar nu even kijken, want Platje wordt weggestuurd. Nee, wordt opgelost door de verdediging van PSV. Bal naar Boy Waterman. Die weliswaar onder druk wordt gezet door Platje, maar wel uitkomt. Het was een aardig positiespel van NEC. Van de velden vrijgespeeld aan de rechterkant. Bal ging naar de tweede paal. Comboy kreeg daar te maken met een duw van een PSV-verdediger. denk dat het Rijk was. Daar had misschien wel een penalty mogen volgen. Maar Fink gaat voordeel, want de bal kwam voor de voeten van Leroy George. Twee meter voor Boy Waterman. Maar uiteindelijk faalde de aanvaller van de NEC. En zijn we dus met 1-0 gaan rusten. En nu bezig aan de tweede helft. Ja, wil NEC wat, dan zal het toch wat meer durf moeten tonen. Zal het druk moeten zetten, het compacte wat moeten laten varen. En gewoon de ruimtes wat groter moeten laten. Ja, in de wetenschap dat je dan in de val kan lopen natuurlijk. Palson namens NEC met de bal naar de rechterkant. Nataliel Wil, om de middenlijn ontvangt hij hem. Krijgt bezoek van Narsing, maar uh, houdt de bal vrij. Speelt hem naar Breuer. in de as van het veld. Stapjes voorwaarts. En dan komt hij eigenlijk in een heel klein speelveld terecht. Speelt die combo maar aan. Die slingert de bal voor de goal. Slecht verdedigd. Daar is Patje. Daar is Patje. Die schiet hem naast. Ja, nou is er toch onzekerheid achterin bij PSV. En dan is daar toch geen hoofdrol voor die Jurgensen. Natuurlijk, we noemen hem vaak omdat hij onder een vergrootglas ligt. Omdat het een topper was die. Uh... Met Kopenhagen toch uh, uh, grote wedstrijd heeft gespeeld. Maar nu bij PSV maar niet gebracht wordt. Hij aarzelt, wordt wat in de weg gelopen door de Rijk. Maar Patje kan dus niet profiteren. Bal nog wel getoucheerd door één van die twee PSV-verdedigers. En die bal dus naast de goal. Corner wordt genomen vanaf de rechterkant door Leroy George. Maar in de handen van Boy Waterman Het is nou de derde keer dat uh, George dit probeert. Om die bal bij de eerste paal te leggen. Het is ook de derde keer dat uh, Boy Waterman die bal te pakken heeft. Het wordt dus tijd voor uh, plan B wat dat betreft. Wat uh, Leroy George van Bommel gaat maar eens openen. Van de rechterkant helemaal naar de linkerkant. ...maar die bal is te diep. Belandt uiteindelijk in de handen van Sinu, de keeper die dus vervanger is van Gabor Babels. Gek genoeg met zijn routine nog jonger is dan Babels zelf. Babels is 38 en deze Sinou is 37 jaar oud. Maar staat zijn mannetje. Heeft net wel een klein momentje van onzekerheid gehad toen hij de bal moest uittrappen. En hem tegen Lens aanschoot. Maar zonder schade dus voor NEC. Dat nu de bal rondspeelt. wel onder druk wordt gezet. Enigszins door Lens. Als Van Heijden en Breuwen elkaar de bal toespelen. Dan maar lang naar Sinou. Verlengd door Paulson. en NEC met Van der Velde in de middencirkel. De ruimte ligt aan de linkerkant. Daar is Combo. De Deen, stapjes voorwaarts, halverwege de helft van PSV. Speelt die platje aan, bal gaat weer terug naar Van der Velde aan de linkerkant. Even de bal onder de voet, weer terug naar Comboy. Comboy ziet in de as van het veld de aanvoerder, Kolwijk staan. Staat daar samen met Van der Velde. Van der Velde vanuit de as naar de rechterkant, maar dat is niet goed. Want die bal gaat naar George en Bouma is eerder bij die bal. PSV werkt dus weg, maar NEC vangt weer op. Niet helemaal, want Van de paas de bal naar Wil, kan daar niet bij. En onder de ogen van dik advocaat gaat die bal over de zijlijn. Gaat PSV via Bauwa ingooien aan de linkerkant? PSV, dat dus wel de kans heeft gehad, met name via Wijnaldum. En nog een afzwaaier van Narsing om die stand wat draaglijker te maken. Maar volgens nog is het natuurlijk buitengewoon spannend. En gelooft NEC wellicht nog wel in de kansen in deze wedstrijd? Sterker nog, Platje heeft de bal veroverd. Van der Velde stuurt nu Rex weg. Maar die wordt goed verdedigd door PSV. Maar levert PSV ook weer net zo makkelijk in bij Leroy George. En nu wel in één keer een lange bal. Nog even meenemen op Platje. Platje aan de rechterkant naar Van der Velde. Van der Velde kan die bal nu voor de goal slingeren. Doet dat niet. Duurt lang. Speelt hem af naar Paulson. Paulson wil gaan schieten. Nee, wil hem kort. De combinatie met rex nog altijd NEC. En dan uiteindelijk is Bouwma de winnaar. Zij het voor even. Want die speelt de bal weer aan tegen Paulson. Nou, er gebeurt voldoende. 54 minuten spelen we. En de marge is klein. Dit is voordeel weliswaar. Vandaar in het zijn koploper. 1-0. Oh, keep me warm. Touch my face. Hold my breath.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 Make Warm van Marieke Jager was dat de laatste plaat in dit uur van NOS Langs de Lijn. Drie wedstrijden zitten erop. volle tegen AZ 1-2, Roda Rodanak 0-0 en Groningen VVV 0-0. NEC-PSV is bezig, het is daar 0-1. We horen straks na het NOS-journaal met Anouk Thijssen. uitgebreid uh, nog een half uur. NEC-PSV met Ronald van der Geer. Tenzij er nu wat gebeurt, nee hoor. Het blijft daar 0-1. Tot zo na het NOS-journaal dus. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Het mijnwerkersberoep is niet gemakkelijk. Met deze week de Limburgse mijnwerkers. Hun voornaamste gereedschap is de afbouwhamer. Huis Doorn en de Duitse keizer. En het Amerikaanse volk der Maya's bestaat al lang niet meer... maar zorgt wel voor verwerking. De Maya's en het einde van hun kalender. Radio 1. OVT. Wij bevinden ons in het hart van de Mijn. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.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 De hele decembermaand is het operamaand bij de NTR. Vanaf 2 december ziet u op Nederland 2 de mooiste opera's van het afgelopen seizoen. Twee opera's van Gloek, Yves Junier, Anolide en Antoride. Een oogstredende passieval van Richard Wagner en van Rimski Korsakov, de legende van de onzichtbare stad Kitesh. Elke zondagmiddag op Nederland 2. Dit is Radio 1.